12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De jarenlange explosieve groei van motoclubs is gestopt. Dat zeggen de nationale politie en de motorclubs zelf. Jarenlang kwamen er steeds meer afdelingen bij, wat leidde tot spanningen tussen de clubs... Overheden namen maatregelen. Clubhuizen werden gesloten. Justitie en de Belastingdienst deden onderzoek naar leden van motorbendes. Volgens de politie heeft die harde aanpak de groei afgeremd. Motorclub Satudara zegt dat clubs zelf ook niet blij waren met de sterke groei... en dat ze intern orde op zaken hebben gesteld. De moeder van de dode baby die vorig jaar gevonden werd in Eindhoven wordt niet langer verdacht van doodslag. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut is niet duidelijk geworden waardoor het meisje is overleden en dus ook niet of de moeder daar de hand in heeft gehad. De vrouw wordt nu alleen nog aangeklaagd voor een poging om het stoffelijk overschot te verbergen. Het aandeel Volkswagen is op de beurs van Frankfurt ruim 18% gedaald. Beleggers zijn bezorgd over de berichten dat Volkswagen zich waarschijnlijk heeft schuldig gemaakt aan grootschalige manipulatie van uitstootgegevens. Volgens de Amerikaanse Milieudienst schoemelt de Duitse autofabrikant met tests voor dieselauto's. Volkswagen laat nu een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de software voor de dieselmotoren. Het bedrijf moet mogelijk een miljardenboete betalen. Bedrijven zoals Albert Heijn en Hema gaan samenwerken met het UWV en gemeenten om werkloze jongeren aan een baan te helpen. Gemeenten krijgen van de deelnemende bedrijven vacatures aangeleverd waarbij geschikte kandidaten worden gezocht. Het UWV gaat tegelijkertijd gesprekken organiseren met jongeren met een uitkering vooral om ze te leren hoe ze zich moeten presenteren. Het weer in het noorden, veel wolken en nu en dan een bui. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon bij een graad of 18. Vanmiddag neemt overal de bewolking toe en in de loop van de avond gaat het regenen. Morgenochtend ook nog regen, later in de middag wordt het droger en klaart het iets op. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zenigee. Zandvoort en Zomerheids. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Naar Zandvoort Luncht. dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Ja, en vandaag met uh, Cheryl Duivendooli en Dolly Tempirik. Dolly, goedemiddag. Hey, Joepie. En, we zijn er weer. We zijn er weer. Een smakelijke lunch allemaal uh, toegewenst. En natuurlijk gaan we genieten van lekkere muziek. En ook natuurlijk de nodige informatie, Dolly. Heb jij het een en ander voor ons geïnventariseerd? Nou, het is een roerig weekend geweest. Dat mogen we wel stellen. Mm -hmm. Er is veel gebeurd. Ja. Veel narigheid. En, uh... Veel narigheid ook. Ja, en, en ook leuke dingen. Hoe is dat en, met, uh... die, met die meneer afgelopen die van die katamaran is? Ga straks uh... vertellen. Ga je straks vertellen? Ja. <laughs> Niet goed afgelopen. Oh, nou. Nee. nee. Maar ik ga het straks vertellen. Oké, okay, dankjewel. Ja. Nou, dat hoeft al niet meer, hè. U begrijpt het al. Ja, ja, ja. nee. Ja, want uh, hij heeft een hele tijd in het water gelegen, natuurlijk, die man. Ja, hoe lang weet ik niet, maar nee. uh -huh. lang genoeg om, uh, ja. om het niet te halen. Om het niet te halen, helaas. Erg hoor. Ja. Oh, hè? De ja. zee kan zo breed zijn. Hij kan zo mooi zijn, maar zo breed. Ja. Uh, toch ook nog ja. een beetje een leuke dingen of... Wel. Oh, nee, het is niet alleen maar van, kommer en kwel. Nou. Nee hoor, zo zit het leven in elkaar. Hè? Een lachen en een traan. Leuke dingen, nare ja, dingen. En Alles traan, staat naast elkaar. Gaan, hè? Ja, ja. ja, soms mogen we komen. En soms ja. moeten we gaan. Ja. <laughs> nou. Ik zal ze gek even een, een Mantovani-muziekje opzetten. Dan mag, Kijk. Je, dan mag jij verdichten. Zo hè. Ik krijg nog applaus ook. Je still hier vannacht, maar ik slaap niet hier vaar. Lang. for back. het concert van de toppers in de arena in Amsterdam, Bonnie St. Clair. En wat ik nou zo leuk vind, Dolly, dat de mensen van deze generatie, die daar ook zitten, dat luid meebulderen. Die liedjes zijn zo Ja, jeetje, bekend. Mina, we zijn helemaal gehersenspoeld met die liedjes, jongen, toen. <laughs> ja, toch? <laughs> ja, maar ook, die, ook de latere generaties vinden dat nog steeds leuk. Oh, dat bedoel je. Ja, ja dat, is, dat is ook zo, ja. ja. Nou ja, maar het zijn natuurlijk ook uh, liedjes die uitstekend geschikt zijn om met z'n allen te galmen. Hè? Ja, ja. ja, en uh, ik sta ga ja, verbaasd over haar stemkwaliteit. Want, nog, ja. Ja, want ja. ze zingt toch nog Ja, het lijkt erg. wel alsof het op alcohol staat, hè? Die, uh, die stembanden. <laughs> zullen, we, zullen we er een borrel op nemen? Dat moeten, moeten, <laughs> moeten we niet doen tijdens de lunch natuurlijk. Had jij, had jij nog, nog dingen te melden zo even gauw? Of zeg je van nou, uh, nee, gooi er maar even een riddle in? Gooi er wat mij betreft maar een riddle in. Ik wacht even tot half één. Nou, dan kies ik voor de riddle van Nick Herschel. Kijk. Ja, de riddle van de Nick Kershaw. We gaan de dokter er even bij halen. Is deze mooie maandag laten we allemaal de zon in ons hart. Tenminste, als het daar ineens schuurmans ligt. Zo gewoon, maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voor. En zing die.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 Misschien ooit te verdragen, maar voorlopig... Wel verdwijnen, maar ik zal van je blijven houden, van je blijven houden, van je blijven houden, dat gaat nooit. Sendico zanger Hans Vermeulen was dat... met een Nederlandse versie van het prachtige nummer van de Eagles, Desperado. We gaan naar Itchico Park, dat doen we met Nightbirds. En daarna gaat Dolly ons natuurlijk informeren over het nieuws in de regio. MUZIEK And shades of green on the dream inspires to Ichigo Park, that's where I've been. En uh, dit was uh, Itchica Park. We gaan uh, luisteren, want het is uh, half één, dus het nieuws bij Zee. Ik heb hem weer, ook, met Dolly Tempierik. Kijk eens aan. Hm. Nou, ik mag het zeggen vandaag. Gaat hij dan komen? Hier komt het regionale nieuws, lieve luisteraars van 21 september 2015. Gistermiddag zijn de hulpdiensten massaal in actie gekomen nadat een man overboord was geslagen van een catamaran op de Noordzee voor ons dorp. Het gaat om een 63-jarige Amsterdammer. Rond half twee werd er een grote zoekactie op touw gezet nadat de hulpdiensten een melding hadden gekregen over een drenkeling. De Zandvoortse reddingsbrigade trof hem snel aan in de Noordzee voor het Palace Hotel. Even later werd de man op het strand gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder is de 63-jarige Amsterdammer inmiddels overleden. Ja, dat verwacht je. Ik, ik dacht, nou, een kat en maar. was een hele jonge man of zo. Ja, 63 jaar. Het was ja. een zeilinstructeur. Ja, hij is nog jong eigenlijk, toch? 63 tegenwoordig, hartstikke <laughs> jong. Daar begin je net. Nou, heel erg, heel erg voor <laughs> ja, alle betrokkenen. Ja, vreselijk, ja. vreselijk weer een tragische dag voor heel veel familieleden en vrienden. En, bah, nou, we gaan gauw verder met het volgende nieuws. Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden... na een verkeersongeval in Aardenhout. Rond half twee reed een automobilist tegen een boom op de Zandvoorteweg. Na het ongeval ging de bestuurder ervandoor. Getuigen die het zagen gebeuren, het zagen gebeuren <lacht> alarmeerden direct de politie. Agenten gingen in de buurt op onderzoek uit... en troffen de wagen al snel op de Bentveldse weg aan. Verder zagen ze dat de wagen na de aanrijding op de Zandvoortenweg... ook de bosjes in was gereden aan het begin van de Bentveldweg. De wagen stond bij een woning waar op dat moment een feest was. Al snel kwam de eigenaar bij zijn beschadigde wagen... De man zei niet in de auto te hebben gereden... en ook niet te weten wie er wel in zou hebben gereden... aangezien er behoorlijk wat mensen op het feest waren. Omdat hij wel de autosleutels bij zich had... gingen de agenten ervan uit dat de man die zichtbaar had gedronken... Wel zelf, heeft wel zelf heeft gereden. De man is door de politie aangehouden... en overgebracht naar het politiebureau. De auto is in beslag genomen voor sporenonderzoek... en een bergingsbedrijf heeft de wagen later in de nacht afgesleept. Vrijdag is door wethouder Lisbeth Gallik het officiële startsein gegeven... voor de bouw van nieuwbouwproject Prinsessenpark in Zandvoort. Samen met de toekomstige bewoners heeft de wethouder symbolisch... een begaande grondvloerplaat gelegd. Na de toespraak van de heer van der Plas, directeur van de KBM-groep uit Katwijk... was er gelegenheid voor de nieuwe bewoners om met elkaar kennis te maken... tijdens een borrel op de bouwlocatie... De oplevering van de woningen, die intussen allemaal verkocht zijn... zal naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal van 2016 plaatsvinden. Het aantal vluchtelingen in Nederland groeit zo snel... dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... een dringende oproep heeft gedaan aan de gemeenten... om tijdelijke opvang te bieden aan vluchtelingen... die in Nederland een veilig heenkomen zoeken... Het college van Zandvoort onderzoekt de mogelijkheden om bij te dragen aan de huisvestingsvraag. Het college van Zandvoort wil uit maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid inventief zoeken naar mogelijkheden... om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen, crisisopvang en de tijdelijke opvang van statushouders. En dat zijn asielzoekers met verblijfsvergunning. Burgemeester en wethouders hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te kunnen voldoen aan de randvoorwaarden voor opvang die door het COA zijn vastgesteld. Zodra de resultaten van deze inventarisatie bekend zijn, zal het college dit in de gemeenteraad bespreken. Mogelijk staat het komende dinsdag al op de agenda van de raadsvergadering. PvdA en Sociaal Zandvoort hebben een motie over de vluchtelingenproblematiek op de agenda gezet. De gemeente Zandvoort en de gemeente Haarlem werken samen in het sociale domein. En vanuit die samenwerking sluit de gemeente Zandvoort aan bij de integrale taskforce... vluchtelingen die de gemeente Haarlem heeft opgericht. <tie> bij een ongeluk op de Albert-Schwijzerlaan in Haarlem is zaterdagmorgen een dode gevallen... De bestuurder van een auto reed door nog onbe een onbekende oorzaak tegen een geparkeerde auto aan en overleed in het ziekenhuis. Het slachtoffer is nog wel ter plaatse gereanimeerd en de politie onderzoekt het onge ongeluk. Ik zit zo te hakkelen, ik was weer vergeten mijn leesbrilletje op te zetten. Sorry hoor mensen, hij staat nu op de neus. Een skateboarder is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt in Haarlem. Rond kwart over eens nachts ging de man met zijn skateboard op de Nassolaan onderuit. Omstanders schoten de man te hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Ambulancebroeders hebben de man eerst de hulp verleend... en hij is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De man was onder invloed van alcohol. Dan vooralsnog het laatste bericht voor deze nieuwsmelding van half 1. Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond geraakt aan zijn been... nadat hij op de schotenweg werd aangereden door een bromfietser. De bromfietser reed door. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht... en dankzij getuigen kon de politie de bromfietser alsnog snel aanhouden omdat hij het ongeluk ongeval had verlaten en het slachtoffer niet te hulp is geschoten. De 19-jarige verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Er zal een procesverbaal op worden gemaakt. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, deze maandag is het uh, wisselend bewolkt met wat zon... nou, matigjes en kans op een buitje. Er is een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De maximale temperatuur in Zandvoort is zo rond de 17 graden. Morgen, de dinsdag, dan is het ook wisselend bewolkt met opklaringen... en weer kans op een bui. Er uh, waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind... En de maximale temperatuur gaat dan 1 graadje zakken en wordt zo rond de 16 graden in ons dorp. Woensdag, smorgens, kunnen we buien verwachten en in de loop van de dag zal het opklaren. Er zal een vrij krachtige tot matige westelijke wind waaien en de temperatuur blijft dan 16 graden. De vooruitzichten verder zijn wisselvallig met temperaturen beneden normaal. Later in de week kunnen we een weersverbetering verwachten. En de zeewatertemperatuur langs het strand blijft vooralsnog, net als vorige week, steken op de 17 graden. Nou, Dolly, jij ziet er in ieder geval zonnig uit vandaag. Nou, dankjewel, Charol. <laughs> <laughs> eh, dank voor het nieuwsweer. Ja, alleen die tragische mededeling van die man op die 63 jaar oud... Want het net over dat, uh, ik had het er eigenlijk over dat ik dacht... het zal een hele jonge man geweest zijn... die zich uh, s morgens op de, op de Noordzee wagen met een kat en maan. Maar ook oudere ja. mensen hebben daar kennelijk uh, een hobby. Ja, gek is dat. Hè? Als je dan zoiets hoort dat er met zo'n uh, strakke wind... dat je eigenlijk in je gedachten al uh, gelijk een uh, jonge vent uh, voor de geest haalt. Ja, ja. ja. ja uh, Eén uh, uh, liedje en dan gaan we naar een speciaal moment. Want dan heb jij een mooi nummer uitgekozen. Ja, toch? Ja, daar gaan we zo naartoe. Ja, rond deze tijd en straks om half twee weer. Het liedje van de Sidekick. We gaan straks aan de vragen waarom ze dit heeft gekozen. Maak een prachtig nummer van Simon Garfunkel. En dan slaan we een brug over troebel water. De bridge over Troubled water. De keus van Dolly Tempirik. Prachtig nummer heb je uitgezocht. En jij wist natuurlijk dat ik fan ben van uh, die meneer die dit zong. Uh, het is wel het duo Samen en Garfunkel die verantwoordelijk zijn... voor die uh, hit over de gelijknamige LP en nu CD natuurlijk. En uh, ja, je kan het tegenwoordig ook uh, downloaden via uh, iTunes en zo. Uh, Bridge Over Troubled water, Een van de meest verkochte LP's ter wereld, wist je dat? Terecht. Ja. Ja, Was het een is krachtig... uh, natuurlijk een... een... Uniek, unieke samenwerking. Een unieke interactie tussen die twee mensen. Je hebt dat soms. We mm -hmm. hadden het er net ook al over. He, dat ja. qua humor bijvoorbeeld. Uh, Frans Halsema en Gerard Cox onbetaalbaar waren. Ja. En uh, ja, dit, dit is dan in, in de muziek. Naar mijn idee. Ja, een van de meest unieke combinaties ooit geweest. Ja. Om, om... Weet je dat ze hier in Haarlem. In de Waag. Ja dat heb, weet ik. In, ja. in de jaren. Ja. Uh, Hebben ze uh, gespeeld. Eind jaren zestig. Ja. Er zat er acht man in de Waag. Ja. Ja, want niemand wist wie ze waren. En uh, nee. ja, ik ben dan wel met diezelfde LP die je net noemt uh, ja, grootgebracht. En, ja. en ik vond dit altijd al een nummer wat zo ongekend mooi is ja. in de opbouw, de teksten. Ja. Um, Orkestraal. Ja, ja, fantastisch. Ja. Het, het, het, als het je niet pakt, ja, dat, dat, dat zou ik niet snappen. Dit is echt iets wat, denk ik, iedereen wel pakt op een bepaalde manier. En Eigenlijk wilde ik het vandaag opdragen aan, uh, aan onze helaas veel te jong overleden wijkagent. Ja. Uh, dit nummer werd op zijn uitvaart gedraaid, waar, oh. ik, uh, waar ik ook bij aanwezig was. Ja. Want hij was ook onze buurman, dus uh, dat ging toch wel iets persoonlijker nog dan alleen wijkagent. Weer een paar maanden geleden alweer. Hè? Ja, ja. Ja, ja, als een donderslag bij heldere hemel was hij ineens weg en hij liet een, uh, een vrouw na met, uh, en, en dochters... Mm -hmm. En kleinkinderen. Maar uh, ik, dit nummer, deze tekst... vind ik dan echt zo bij die man passen. Echt uh, he, altijd wakend. Niet alleen over zijn gezin en niet alleen over zijn honden. Uh, niet alleen, niet maar alleen, maar ook alleen in zijn rol over als wijkagent, maar, maar ook als mens. Zeg maar. Als mens, ja. ja en zeker voor zijn, voor zijn buurt als wijkagent. Hij was pas bij ons begonnen. En hij, hij is daar meteen ingedoken en... Nou, zo um, empathisch en uh, zorgzaam voor al zijn bewoners. En uh, dat hij ook echt helemaal ging kijken wie is wie. En hoe zit dat leventje in elkaar. En hoe ja. le nou, echt, ja. echt voor hem. Dus dit nummer wilde ik dan uh, vandaag aan hem opdragen. heb je helemaal Arne. goed gedaan. René Leuk om even nog te melden is dat uh, een paar maanden geleden alweer was, uh, was Art Garfunkel in de Philharmonie in Haarlem. Mm -mm. Hij trad daarop met alleen maar een gitarist. Ja. Dus, dus echt helemaal kaal, zeg maar ja. dus, uh, akoestisch. En hij kwam het podium op, een beetje, een beetje gebogen. Toch al een beetje minder goed ter been. Hij, ja. hij liep nog wel zonder rollator of zo. hoor. Maar je kon toch zien dat het een, inmiddels een oude man is. Hij is in de ja. 70 ruim gepasseerd. Alhoewel, hij is ook nog niet oud eigenlijk. Maar goed. Uh, uh, die mooie krullenkok, die, die was er niet meer. Die, die is verdwenen. Hij heeft ah, de... ze wilde haren kwijt. Hij wilde <laughs> haren kwijt. Voor toen ging hij, ik denk, ik denk, toen <laughs> ging hij zitten. Ik denk, ja... Je, je kent zo die stem van die man van ja. vroeger. Zou, zou dat nog? Zou dat ja, ongelooflijk. Hij heeft nog precies dezelfde stem. Dus hij heeft eigenlijk. Het is een, het is een oude man, maar hij heeft de stem van, van, een, van een jongen van 20. Ja, dat is toch niet te geloven? Ja. Maar ja. daardoor is ook. En, en die Paul Simon ook, zeker met z'n tweeën. Het, het, het zijn zulke bijzondere artiesten. Want ik weet zeker dat die, uh, dat die Art Carfunkel... het hele publiek heeft vast weten te houden. Oh alleen met een stem en een gitaar. Fantastisch dat was een hele... Ja, dat, maar wie kan dat nou? Nee, nee, dat is waar. Ja. Er, zijn er, er zijn er natuurlijk wel anderen die dat ook kunnen. Maar, maar hij, ja. is, hij is er één van. Ja. En, en uh, de Philharmonie ja, ze, ze zat bommetje vol. Ja. En er kwamen allemaal hits voorbij van, van Simon en Garfunkel. Ja. Die hij dan allemaal in zijn eentje eventjes... Ja. Uh, ja. En dan dacht ik van, dan komen die hoge stukjes. Haalt hij dat nog? Haalt dat? Ja. Ja, ja hoor, verdomd. ja. Mooi hè? Vle ja, leuk. Vlekkeloos, vlekkeloos. Ja. Fantastisch. Ja. Uh, ja. <coughs> dat maakt het allemaal uh, dat wij leven in een wonderful world. Wonderful world, wonderful people. En een van die uh, geweldige mensen is ons uh, helaas uh, een enkele maanden geleden ontvallen. Dan heb ik het over Silla Black? Die kon zo prachtig zingen en presenteren ook. Was een vrouw met humor en met een hele grote glimlach altijd op haar gezicht en een prachtige stem. Geniet van uh, If You Could Read My Minds. ghost kennen in chains we went from. but the we dit van we kennen dit van Gordon Lightfoot Stella Black in dit mooie nummer van Gordon Lightfoot. Net voor de klok van één uur... als reclame-nieuws en reclame ons weer bereiken. Dan moeten we er even uit, maar na het nieuws gaan we lachen. Met uh, Gerard Cox en Frans Valsemaier wel. We gaan eruit met een swingertje van Cliff Richards. I got you, under my skin. Je zit onder een bevelletje, mensen... Eet smakelijk als je nog lunchen moet. Dat is een, uh, een goede bekomst. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.